Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. Uit het eerste Bijbelboek. En ik lees u uit Genesis 18, de versen 16 tot en met 33. De schriftlezing is evenals drie weken geleden uit het eerste Bijbelboek. Dit keer uit hoofdstuk 18 de versen 16 tot en met 33. En we lezen ook uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 6 tot en met 10. Twee gedeelten uit de Bijbel, het eerste en het laatste Bijbelboek. Allereerst Genesis 18 en vervolgens Openbaring 5. Genesis 18 luidt het woord van onze God voor vanmorgen aldus, vanaf vers 16, toen stonden die mannen op van daar en zagen naar Sodom toe, keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hen om hen te geleiden en de Heere zei zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Terwijl Abraham gewis zeker tot een groot en machtig volk zal worden. En alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Zijn nageslacht na hem zou bevelen. En zij de weg van de Heere houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heeren over Abraham brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heeren omdat het geroep van Sodom en Gomorra groot is en omdat haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht van de Heere. En Abraham trad toe en zei, Zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de vijftig rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen, dat de rechtvaardige zij gelijk de goddelozen? Verre zij het van u? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de here: zo ik de Sodom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden... zo zal ik de hele plaats sparen omwille van hun. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken... tot de here, hoewel ik stof en as ben, misschien zullen aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken. Zult gij dan om vijf de hele stad verderven? En hij zei, ik zal haar niet verderven... Als ik er 45 zal vinden. En hij ging nog verder tot de heren te spreken en zei, misschien zullen daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal, haar, ik zal het niet doen om der 40 wil. Verder zei hij, dat toch de heren niet ontsteken dat ik spreek, misschien zullen daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zei, zie toch, ik heb mij onderwonderd te spreken tot de heren, misschien zullen er twintig gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet verderven om der twintigen wil. Nog zei hij, dat toch de heren niet ontsteken, dat ik alleen ditmaal spreek, misschien zullen er tien gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet verderven omwille van de tien. Toen ging de Heer weg als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weer naar zijn plaats. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament, openbaring 5, vanaf vers 6 tot en met vers 10. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Hebben de zeven hoornen en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn naar alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebben de elksiters en gouden violen die vol reukwerk zijn, welke zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent waardig dat boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Tot zover de lezing uit het Woord van God voor deze morgen. De schriftlezing, de tekstlezing, die zal straks aan het begin van de preek plaatsvinden. En u mag ervan uitgaan dat we het 25e vers, het tweede gedeelte, centraal stellen in de prediking. De tekst voor de preek, Genesis 18, vers 25b. Voordat we daarna gaan luisteren, krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de dienst van God... De eerste collecte is bestemd voor het werk van de diakonie... met als bijzondere doel het werk van de zondagsscholen. En de tweede collecte die nu voor de preek gehouden wordt... die is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En straks bij de uitgang wordt er een gave van u gevraagd... die bestemd is voor de kerk, het kerkelijk en pastoraal werk. Drie collecten, twee nu, diakonie, kerk, zondagsscholen... en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En straks bij de uitgang... Een gave die bestemd is voor het kerkelijk en het pastorale werk. We gaan nu zingen als inleiding op de prediking uit psalm 26. En we zingen uit die psalm het vijfde, het negende en het tiende vers. Psalm 26, daarvan het vijfde vers. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad... Vers 9, wanneer ge uw arm verheft en de, de zon de, de zon daar treft. En ook het tiende vers, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. Drie versen uit Psalm 26 die betrekking op, hebben op het tekstgedeelte dat we zo even gelezen hebben. Psalm 26, 5, 9 en 10. En de Heere God zegenen u en uw gaven.